Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Een vrouw uit Enschede heeft van de rechter een stadsverbod gekregen. De vrouw heeft vijf jaar geleden geprobeerd om zichzelf en haar kinderen van het leven te beroven. Ze kreeg tbs opgelegd en nu is ze weer vrij. Haar dochter is bang dat haar moeder het weer zal proberen. Het gebeurt zelden dat een rechter besluit tot een stadsverbod. In Liberia zijn 17 patiënten teruggevonden die zondag door een woedende menigte uit een ebola-kliniek waren gehaald. Waarom ze uit de kliniek waren gehaald is onduidelijk. Ook is niet bekend waar ze naartoe waren gevlucht. In West-Afrika doen veel spookverhalen de ronde over het ebola-virus. En veel mensen zijn bang dat slachtoffers juist in het ziekenhuis worden omgebracht. Het Iraakse leger is bij de stad Tikrit een offensief begonnen tegen de jihadstrijders van de islamitische staat. Eerdere pogingen om de stad te bevrijden zijn mislukt. Verscheidene media melden dat het leger nu met grondtroepen en gevechtshelikopters probeert om IS uit Tikrit te verdrijven. De handelsoorlog met Rusland kost Nederlandse bedrijven minstens 300 miljoen euro. Dat heeft het CBS uitgerekend. Vooral de landbouw en de voedingsindustrie worden geraakt, maar ook de transportsector. Met de export zijn in Nederland 5000 banen verbonden. Rusland bereidt nieuwe sancties voor, mocht het Westen met meer strafraadregelen komen. Dat heeft president Poetins woordvoerder Peskov gezegd. Hij zei niet wat voor maatregelen. De Russische krant Vedomosti schrijft dat Rusland een invoerverbod overweegt voor auto's uit westerse landen. En het is de op één na koudste augustus van de afgelopen 30 jaar. De afgelopen dagen was het in de beeld 17 graden, normaal is 22 of 23 graden. Sinds 1980 was het alleen in 2006 kouder, toen werd het op 11 augustus nog geen 16 graden. Vandaag is het ongeveer 16 graden. Er zijn buien, mogelijk met onweer. Tussen de buien doorschijnt de zon. Dit was het NOS Show. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden 2 kilometer. De andere kant op bij Muiderslot ook 2 kilometer. En op de A16 Rotterdam-Breda bij Knoopend Ridderkerk ook 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Is langs. De entree is gratis. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. <tie> ja, het is één uur. Dat betekent... <tie> We gaan lachen. Ja. <tie> Van de Popper met Dik voor mekaar. Meneer De Groot! Veel, dankjewel, Pep en Zoos! Hallo, fans, Hier uh, is meneer De Groot. Belachelijke actualiteiten, We gaan we tot die hallo, fans, Laten we daar nou even mee wachten, hè? Laten we het even een beetje niveau houden, ja? Actualiteiten leek me wel leuk.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 Demonstreren. Ja, het is een beetje moeilijk, want om al eerst eerste telefoon gaan natuurlijk hè. Hallo.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 Ik heb toch wel een dringende ja. ja, daar zit ik in die vooring. Ik zit hier alleen maar om de telefoon aan te nemen en hallo te roepen. Je maar hij wel? Maar als ik het nou uh, heel snel doe, bijvoorbeeld zo: Jan wordt te groot, ik sta op. En dan legt hij er al weer op. Oh, yeah. ja, dat gaat heel snel, joh. Ja. Ja, maar ik ben zelf ben ik nog met een methode bezig waardoor het nog sneller gaat. Begrijp oh, je wel? Oh, oh, dat kan is training, Het is een kwestie van trainingen. Het oh, moet ja. steeds sneller en sneller. Hè? Dat vraagt deze tijd. Tempo, tempo. Hè? Kan u dat eens laten zien? Dan? Jazeker, dat gaat als volgt. Dat was hem. Het eerste onderwerp. Het eerste onderwerp is al meteen. En dat is heel erg leuk. Daar heb ik zelf persoonlijk voor gezorgd. Dat is namelijk een slangenbezweerder. Ja. O, oh, wat eng. Toch niet meer echt. De slangen, oh, dat vind ik zo eng. Die, die, We krijgen die, toch die, geen die. demonstratie hier? Ja, ja, met, maar kan niks gebeuren. Kan wat, niks wat? gebeuren. Hoe? Uh, ik ik heb ga even naar toilet, Ben. Ik en ga met je mee. Ik ga met je mee. Nou, Kom nou even rustig nou, hè. kan niks gebeuren. Nee, het is een nee, hele nee, oude nee, slang. Nee. Uh, Naast mee zit dus een slangenbezweerder. En wacht uh, even, hoe is uw naam? Ah ja, mijn naam is Ochmed Mostert. Ja, Mostert. Oh. Ah, meneer Mostert. Je... En, waar, en waar komt u vandaan, uh, uh, Ik kom persoonlijk Mosterd. op elkaar te bijtiewer. Ik ben een uh, allerbijtiewerker. <lacht> Uit de Betuwe. Dat is heel oh. bekend hè? Ja, dat dacht ik al te horen. Denk. Ja. Wat ja. uh, ik vraag wel, u bent slangenbezweerder. Uh, hoe gaat dat precies in zijn werk dat slangenbezweerder? Uh, kunt u dat even demonstreren of zo? Oh, nou inderdaad, is dat is dan mogelijk. Ja, kijk eens hier, ik heb hier een mondje bij me. Ziet u wel, gevlochten mondje? Daar zit hij in. Oh. Wie? De slang. Uh, wat ik wil vragen, wat eet zo'n beest nou? Oh, uh, nou voornamelijk uh, Portia de Borstje harde worst, daar is hij door op. Uh. Ah, borstje harde worst. Ja, ja, uh. lekker. Uh, nou gaat het mij even om. Uh, hoe gaat u dat doen? U gaat hem uit het mandje halen, maar dat doet hij met een fluit of zo. Oh man, kijk eens, ja, dat is al een hele arslong. We werken al 35 jaar werken we samen. Zo, dat is een hele tijd. Ja, dat is een groot, dat is een hele tijd. En is hij dus een klein beetje doof geworden. Begrijp ik wel? Een klein beetje doof. En zodoende doe ik het tegenwoordig. Doe ik het niet met een flirt, maar met een draaiorlog. Ach, interessant met een draaiorlog. Nou, we gaan eens luisteren. He? Als u gaat draaien, komt de uh, slang uit het mandje, hè? He? Ja, inderdaad. mol. dan gaat ik dit er al eens weg. Alweer. Even een klein beetje... ...an dat uurrol. Ja, dan komt-ie al hoor. Waar ja, Nou moet hij uit het mondje komen. Als het goed is, komt hij uit het mondje. Komt hij al? Ja, ik zie nog niks. Nou, dat raad ik nog even door. Hij hey, schaart u het mondje een beetje dichterbij. Misschien ja, hoort ja, hij het ja, niet dan, goed. Ja, oh, nou, ik zie nog helemaal niks. Er is geen beweging in. Nou, wacht. Hij komt er even bij. Komt er even ja. bij. Even kijken in dat mondje. Voorzichtig ja, dat, doe ik hem. Ja. Wat ga ik nog? Er zit helemaal geen slang in. Die slang is er. Ik heb brepennen.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 Tijd nee, geworden voor Dik, weer een hoe-is-het-toch-mogelijk, hoe-is-het-toch-mogelijk, weer midden in een aankondiging. Hoi, hey, Dick, hoi, hey, Dick. Nou, wat is er? Dan komt er iets belangrijks hoor. Oh, Hou je vast hoor, mensen. Dat ga je opnieuw opzetten. Nou, kom op. Ik heb iets heel leuks uh, te vertellen. Hij heeft iets was, heel uh, leuks. Nou, zal maar wat zijn. Hou je me vast. Ja, deze week was ik in Amsterdam. Hij was in Amsterdam, ja. En daar heb ik een man ontmoet. Hij heeft een man ontmoet. Die maakt hele bijzondere schoenen uit bananenschillen. Schoenen uit bananenschillen? Ja, wat zijn liefst. het dan voor schoenen? Slippers. Luistert u naar de En daarin is het nu tijd voor ons tweede onderwerp. Wel hey je Ja, ik wat even, is er nou? Het is misschien ook wel leuk om te laten weten. Wat is leuk? Dat ik binnenkort weer gitaarles ga nemen. Nou! Daar zaten we op te wachten hoor. Hij gaat gitaarles nemen. Nou, en? Vind ik zo gezellig. Hè? Hij vindt het gezellig. Oh. Nou, ik vind er geen bal aan. Nou, het ik vind ook... zo gezellig hè, bij Het open gaat open... maar door ook. Het gaat maar door. Zal je denken, oh, sorry, ik, onderbreek uh, ik. ik uh, zit ik in de weg. Kan ik er even te wel? Nee. Nou. Vindt gitaar het leukst voor. Uh, Hij bij vindt het open gitaar het leukst. Waarbij? Bij het open haardvuur. Ja, nou, leuk. zo gitaar leuk bij het open haardvuur. Zo vind ik gezellig, nee, vind je kunt er ook gewoon houtblokken erin gooien. Ja, maar... Ons tweede onderwerp, dat is dus een man, interessant, die staat hier al reeds naast mij. En dat is meneer Stierenbal. Goedemiddag, meneer Stierenbal. Uh, goedemiddag, ja, Goedemiddag. goedemiddag. Wat ik? Uh, meneer Stierenbal is van beroep, is die straatventer. Ja, nou, ik ben zakenman dus, hè. Ah, u bent zakenman, interessant, hè. Uh, wat, vraag me, wat doet u allemaal voor zaken, hè? Ah, nou, ik ben gespecialiseerd in raasjes. Wat vraag? Wat, wat zijn nou? nou, noem maar op, ranges. Ik zal maar zeggen, als de range is. Ik zal maar zeggen, als de raasje bolhoed is. Dan ga ik als een wanzinnige bolhoeden verkopen. Dan ah, gaan we dat. En dan ah, ja, ja, nou ja. verdient u uw geld mee. Ja, dat, maar ja, je hebt natuurlijk ook je risico's. Hè, je hebt ook je risico's. Oh, ja? Hè? ja? Wat bedoel je dat? Risico's. Wat zijn dat voor risico's? Nou, zal maar zeggen. Uh, je hebt een tijd gehad, toen was er ineens een garage van een yo. Oh, oh ja, weet ik nog, van zo'n touwtje op een neer. De yo de Ah, de yo ja, dat jo -jo weet ik. De yo als zaken, man. Ik ruik handel, ik ruik handel. Dus ik ga als een gek koop ik ineens 55.000 jojo's yo in A210 inkoop, diverse kleuren. Maar ja, als je zijn van korte deur. Oh ja, hoezo? Ik heb zo alle 55.000 nog. Ah, wat een miskleuner hè? Ja, dat kan je wel zeggen. Ik zal ineens met 55.000 jojo's. Yo om de straatstenen niet kwijt te raken. Oh, die, die, die, die. Onder de rekening van de jojo-fabriek stond dan ook namens het gehele personeel. Hartelijk dank. Oh, wat een miskomen ja, ja, ja, kan me voorstellen. En, uh, well, wat bent u toen nou, gaan Nou, toen kwam er gelukkig weer een nieuwe garage. De hoelenhoep. Wat zeg u nou? De hoep. Met zo'n ding om je buik heen. Oh ja, wel. en dan moet je, je schudden en ja, dan blijft natuurlijk, die, uh, Ja, natuurlijk, dat was lachen geblazen, oh. hè. Ja, alfijn, ik koop dus als een wilde koop ik 25 kilometer plastic pijp. Uh, wel. Wat moest u daarmee doen, dan? Nou, om die hoelhoops te maken natuurlijk, hè. Alfijn, ik haal dus drie weken lang, haal ik s'nachts door met mevrouw samen... om 6.000 hoelhoops te gaan maken. Uh, en? Ik heb ze alle 6.000 nog. We waren net klaar. Met de hoeloops, de worst over. Nu zit ik met 6000 hoeloops in mijn keldertje. Wat een toestand hè! Ja, ik heb zo'n keldertje. Ja, ja, ja, ja. Dus u hebt eigenlijk allemaal miskleuners ja. gehad, hè? Maar is er nou niks in uw leven waar u eens echt succes mee hebt gehad? Ja, zeker. Ja, zeker. Natuurlijk wel. Eén keer heb ik een enorm succes gehad. Oh, ja? zal ik willen Ja, één keer heb ik een geweldig succes. gehad. Oh, ja. al terug, was een enorm succes, ja. Oh, ja. ja. Wat, wat was dat dan? Ja, wat was dat dan? Toen was ik kabouter in een kinderoperette. Hmm. You go. Ja, dat was weer een nummer van Steelers Wiel. Uh, ik werd ook op patent gemaakt door Marius van Buringen. En, uh, als Marius zoiets aan me doorgeeft, ja, dan zoek ik altijd de nummers even op. Want hij heeft uh, meestal een hele goede idee als het gaat om lekker repertoire. Nou, dit was ook weer zo'n grote hit van Steelers Wiel. Die ik graag voor u gedraaid heb en ook graag voor Marius gedraaid heb. Marius, weer bedankt voor je inbreng. Um, we gaan nog gewoon door, want jullie zijn nog niet van me af vanmiddag. ook niet van Dolly, toch? Dolly, jij blijft er ook nog even? Ja, ik ben hier nog wel even, want ik ben sowieso met het regionale nieuws. Hè? Ja, precies. Nog. Ja, ja, precies. Het is dus nog niet voorbij, toch? Niet voorbij, nee. We <laughs> gaan nog even door met Willeke. Hè? Zo is dat. Niet meer van hem. Ik wil het niet geloven, maar ik hoor. Droog... Je hoort het, Dolly. Er kan er toch maar één zijn. En die ene, dat ben jij. Ja. Het <lacht> heeft zo drie keer gezongen, hè? Ja. ja. ja. <lacht> <lacht> nee, maar... Uh, um, wat was ik nou? Ja, dan ben ik helemaal, dan ben ik helemaal, helemaal van je apropos? Van, nou, helemaal van mijn apropos af. Och, jemig jongen, toch. En ik moest zo nodig. Ja. <lacht> ja. Kijk even onder de tafel. Misschien legt hij daar. Ja. <lacht> <lacht> uh, ik, vind ja. het, ik vind het toch wel lekker af en toe wat, wat Nederlandstalige muziek. Ja natuurlijk. En uh, dan denk ik gewoon bij mijn eigen. Ik doe gewoon wat ik doe, toch? Doe ik ook altijd. Nou, doe je jas uit en warm maar eerst je handen. Doe, doe je jas maar door. jatten aan mijn lijf. <lacht> even, even je handen warmer maken eerst. Laat laten branden. Die regen, hè, daar vind ik ook niks aan. Dat heb je net al gezegd. Zeg, wees eens lief, wil je niet even langer blijven? Wil je even langer blijven? Dan leg je de gewone mij erbij. Wees maar gerust, ik ben niet al die vijven. Die veel beloven en iets doen, dat is niks voor mij. Ik doe wat ik doe. En vraag niet waarom. Ik doe wat ik doe.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 Die deed wat ze deed, ze doet wat ze doet en doet ze nog steeds hoor. Wist je dat dol dat ze dat nog steeds doet? Nee, geen idee. Ja, doet ze nog steeds. Ik volg er niet meer zo eigenlijk. Nou ja, goed, ze zingt af en toe nog wel, dat weet ik. Uit betrouwbare bron weet ik dat. Oké. Ja, wat ik net verteld heb aan de luisteraars over Steelers Wiel en zo en het nummer van Back on the Road, dat heb ik helemaal fout verteld. Is dat zo? Ja. Was je confuus? Ik was helemaal uh, infuus, was het ik. Het komt gewoon ik omdat je een die bent, hè? Luister, ik was helemaal infuus. Je was helemaal infuus, uh, Helemaal ja. infuus en de, de, die infuus was helemaal verkeerd aangekoppeld. Want uh, oh, ik moest op... namelijk vertellen ja. dat het van een album is van Joe Egan oh. en, Ja, en het album heet Out of Nowhere. En die Joe Egan die heeft natuurlijk wel alles te maken met Steelers Wiel. Maar dat is dan weer een heel ander verhaal, daar ga ik nou niet op in. Maar dit wil ik toch even rechtbreien, als het ware. ja. He, begrijp ja, je? Dus dat, dat de luisteraars niet zeggen van: duifje, heb je hebt er geen verstand van? Nee, dat is. Zo. Heb ik ook ja. niet. Nee, maar goed. Je moet het natuurlijk wel correct vertellen, anders ja, nou, kan je weten je mond houden dat, natuurlijk. He. Dat wil ik maar zeggen. Ja, zo is het. En ondertussen dromen we lekker verder. Ja. Over Californië. Met de mama's en de papas. passed along. CFM's antwoord. Wetenswaardigheden uit de regio. Van negen. Ik was ik even niet in de lucht? Je was even niet in de lucht. Ik don. begin weer opnieuw. Neem me niet kwalijk. <laughs> Hij schakelt me gewoon uit. Het is toch wat kiespunt? Nee, ik heb je niet uitgeschakeld. <laughs> Hij <laughs> ik zet je, me zo weg. <laughs> ik, ik had je alleen nog niet ingeschakeld. Oh, je had me <laughs> nog niet ingeschakeld. Nou, mooi is dat. Goed, dat is het leuke van live uitzendingen, mensen. Uh, ik begin gewoon opnieuw. Hier volgt een update van het regionale nieuws van 19 augustus 2014. De boulevard van Zandvoort is met 64% van de stemmen gekozen tot de lelijkste van Nederland. Dat blijkt uit de verkiezing die het NCRV-programma altijd wat organiseerde. Zandvoort, dat de verkiezing won, wordt op een afstandje gevolgd door Scheveningen... 10% van de stemmers vond de boulevard van deze badplaats het lelijkst. En de boulevaars van Vlissingen, 2% en Kijkduin, ook 2%, worden nog het meest gewaardeerd. Sinds gisteren rijden er herkenbare buurtauto's stop woninginbraken, met daarin preventieteams door meerdere wijken van Zandvoort.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 De preventieadviseurs geven ook uitleg over hoe mensen verdachte situaties kunnen herkennen en melden. Ze zijn herkenbaar aan hun rode hesjes met het speciale logo en ze hebben een opdrachtbrief van de burgemeester bij zich. Het is niet de bedoeling dat de preventieadviseurs de woning ingaan en ze verkopen geen producten.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 God, wat een nek tongenbreker is dat, gestrikt voor het Liedjesfestijn... dat volgend jaar in Wenen plaats heeft. De omroep Afro Trost bevestigt dat Alain Clark in de race is... om in 2015 namens Nederland naar het Eurovisie Songfestival in Wenen te gaan. Een woordvoerster van de oproep zegt dat het nog niet zeker is... dat de zandvoorten gaat, omdat er meer kandidaten zijn. Wie zich wie wil aanmelden, kan dat nog steeds doen...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 Je bedient de marifoon of tuurt op de radar en zorgt dat de mannen naar de juiste plek worden geloodst. Een paar kleine voorwaarden. Je moet binnen 10 minuten nadat je pieper afgaat in de boot kunnen zijn. Je bent maximaal 45 jaar. Fysiek in een prima conditie en niet bang om een nat haar te krijgen.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 Alle vierde onderwerpen zullen worden toegelicht vanuit de stand van zaken betreffende het hersenonderzoek. Woensdag kunt u zich daarvoor melden, om 20, 20 augustus dus, in de bibliotheek aan het Louis-David's Carré. Het begint om 10 uur en het duurt tot half twaalf en de toegang kost 5 euro. Veel mensen vroegen zich gisteravond af waarom er een legerhelikopter boven Zandvoort vloog. Chris Schotanus wist het antwoord en berichtte op Facebook... dat de Chinook-helikopter in het kader van een militaire oefening... een jeep kwam oppikken in de Kumobocht op het circuit. En tot zover het regionale nieuws. Dan kunt u nu luisteren naar het weerbericht voor Zandvoort. Wat gaat het worden, mensen?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 De temperatuur zakt naar 9 tot 10 graden. Woensdag eveneens enkele buien, maar later op de dag geleidelijk wat droger. Met maximaal 17 graden blijft het koel en waait er een matige westenwind. Dat was het weerbericht. mind nothing else he'll trade the world for the cool things he's found if she's bad he can see it she can do no wrong turn his back on his best friend if he put her down To hold on to what he needs, he gave up all his comfort, sleep out in the rain. She said that's the way. door vele vertolkt was het uh, Jaap Rezema... met o, When a Man Loves Women, natuurlijk Percy Sledge. Uh, daar is het heel beroemd uh, door geworden. Maar ook uh, onder meer welen uh, heeft dat natuurlijk uh, ten gehore gebracht. Hou jij van soul, Dolly? nou en Weet je nog dat dat vroeger de, de, de scheidingsvraag was? Ben jij underground of ben je soul? Echt waar? Ja, weet je dat niet meer? Nee. Of was jij natuurlijk al wat ouder dan ik, hè? Dat was toen ik aan het puberen was. Oh? Ja. Underground of Soul? Nou, ik was Soul. Ben je nou uitgepubert dan? <laughs> nou, zo af en toe krijg ik wel weer een vlag, hoor. Okay. Maar uh, nee, ik was Soul, dus uh, ja, ik hou van Soul. Ja, ja. zeker weten. Ik hou. Ja. Ik Wat hou... heb je meegebracht dan? Nou, nee, dat, dat was net, net. Oh, dat maar ja. Dat bedoel je, ja, ja. Natuurlijk heerlijk, man. Uh, ja. Miami Sound Machine, dat vind ik ook altijd lekker. Klopt. En vooral Dr. Beat. Aging Dr. Beat. Emergency. En u luistert nog steeds naar ZFM Zandvoort. Jet dat je luistert. Dat ik maar zeggen. Baby, you're my one desire I'm gonna wrap my arms around you, babe Hold you close to me Oh, babe, I wanna taste your lips I wanna be your fantasy everything to me Every time I'm with you, babe I can't believe it's true And when you're laying in my arms And you do the things you do You can see it in my eyes And I can feel it in your touch You don't have to say a thing Just let me show you how much I love you I need you Yeah Oh no U verwacht het misschien niet, maar dit was echt Silla uh, Black... met uh, I Wanna Kiss You All Over. Nou heeft Dolly gevraagd om uh, John Lennon met uh, Imagine. Nou zie ik hier van alles uh, staan uh, in ons uh, mooie computerprogramma. En dit is ook Imagine van John Lennon. Maar? Maar ik weet niet of het de uitvoering van John Lennon is. We gaan luisteren. Ja. Anders door dus maar het is wel het ja, nummer in ieder geval. Het is wel het nummer, maar het is waarschijnlijk, een artiest, hè? of niet? We zullen eens kijken. Nou, misschien kan je die zelf meezingen. <lacht> Imagine dat het John Lennon was, dat doen we niet. We gaan hem, uh, we gaan hem onderbreken, want uh, dat vind ik eigenlijk helemaal niks, dit uh, doel. Nee, het is net alsof je de moment kan horen... dat er onderbroeken in de aanbieding zijn of zo, he? Ja, precies, ja. dat je door de hemel loopt dus zo, of zo. Ja. Nee. Door de, door de Ik wou de naam dan niet. Noemen, nee, ook. of door de bristol. Dan moeten we de bristol ook even noemen of ja, de zeeman ja, of precies, de zeenman, Of, uh, de of ja, vrouwen met ja, reus. Ja, ja, ja, ja, ja allemaal precies, niks ja. uit. Nee, dit was geen leuke uitvoering. Jammer. Gratis vijf keer met de roltrapper. Ja, op de, ja precies. Ja. <laughs> <laughs> Alleen vandaag. Kijk, dit is leuker. <middels> Kom op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 die Maskatoen, ja, mijn, mijn trouw is ook van katoen. Alles is van katoen. En Maskatoen. Hij gaf hem van katoen. Perre was dat met Bork. Wat een heerlijk ja, nummer ja. was dat. Die hoort denk ik ook best wel. Er wordt binnenkort de top 50 zomerhits uitgezonden. Hè? Okay. Door Anders Sandbergen. Ik weet nog niet precies wanneer. Dat hoorde ik toevallig vandaag Rob op de radio zeggen. Ja. Dat uh, de 50 leukste zomerhits aller tijden. Ik ga even informeren wanneer dat is. Dan laat ik dat donderdag weten. Uh, wat ook een leuke zomerrit is, dat is ja. dus dat ik uh, met vakantie ga. Ja, ja, uh, ja. <laughs> dus zij, is heel wordt zo blij op? Ja. Idee <laughs> <zei, laughs> <ik, nee>, hoor. <laughs> ze zijn allemaal te trappelen voor de deuren voor mijn opvolger. Wie, wie is mijn opvolger eigenlijk? Wie, wie, wie komt erin vallen? Ik heb geen idee. Nou. Nee. Ja, want ik, ik val natuurlijk oorspronkelijk, of wij vallen in voor Ruud Jansen. Ja. En uh, ja. Misschien ga Ruud het wel zelf doen op de dinsdag. Wie ik, weet, weet, ik weet het wie niet. Weet. We gaan het horen. Maar de komende twee weken, luisteraars, dan uh, laat ik het dus even afweten. Dolly ja. niet hoor, Dolly blijft gewoon. Nee, ik ben er volgende week ook heel bent, even niet. Oh, uh, oh, je volgt mij? Stiekem. Volgende week toch? Ja, je, Dat wist jij nog niet. Je in, Verdorie heb ik het verraaien. Zit je in de koffer uit <laughs> het vliegtuig? Nee hoor, nee, ik ben er gewoon. Op dinsdag ga ik even niet. Ah, okay. Volgende week. Nou, in ieder geval, maar ook donderdagavond dus tussen app en vloedluisteraars. Het programma met al die mooie bellets. Dat moeten we ook even voorbij laten gaan. Want dan ben ik mij uh, uh, mentaal en geestelijk en qua koffer inpakken aan het voorbereiden. Ja. Op deze trip naar Ganganaria. Playa del mag u wel weten. Playa del zit ik. U mag ook weten waar ik logeer in het Rondo heet. Het Rondo. Nou, uh, je uh, denkt toch niet dat we al je allemaal een ja, kaartje gaan dan, sturen, hè? Nou, dat hoop ik eigenlijk op. <lacht> <lacht> nee, nee, nee, nee. Maar Dolly, ik heb, ja. jou, ik heb voor jou nog een verrassing. Voor mij? Ja. God, hoort toch iets. Ja. Ja. Nou, even zoeken. Het is geen Lennon, maar het is wel Silla Black. Die, die zingt het ook met Cliff Richard samen. Oh, meen je dat nou? Ja. Nou, ik ben benieuwd. Ik ga heel goed luisteren. Imagine there's no fun. It's easy if you try. No hell. Above us, only sky. Silla Black samen met uh, Cliff Richard. Hoe vond je hem? Ik vond het prachtig. Ja. En om dan uh, zo'n roep om vrede het programma uit te gaan. Helemaal goed. Hè? Hè? Hartstikke ja. mooi, want het want, is, zit er alweer op. Ja, 15 seconden naar nu. En dan ja. uh, komen reclame, Niels' reclame alweer voorbij. Ja, zo is het. Ik wij vond het weer u... een leuke uitzending. Zo is het Dolly. En wij danken u allemaal, luisteraars, voor het luisteren. Natuurlijk. Zeker. En uh, nou, voor mij dus over een... Uh, dus even kijken, we hebben... een weentjes kom, kom, weer, Komt de 6 september terug. Tot dan. Mooi zo, tot doei dan. Doei. Doe. Op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. 4 FM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van...